8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Dan hoort u onze correspondent in Boston, Wessel de Jong... en ook een ooggetuige van de aanslag. En staatssecretaris Mansveld over een verbod op microplastics... in bijvoorbeeld Shampoo. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. Op een adres in een voorstad van Boston wordt een woning doorzocht. De doorzoeking heeft te maken met het onderzoek naar de aanslag gisteren tijdens de marathon van Boston. Het is nog onduidelijk wie achter de bomaanslag zit. Het dodental is opgelopen tot drie en er zijn ruim 130 gewonden. Sommigen zijn ledematen kwijt. Vlak bij de finish van de marathon gingen gisteren kort na elkaar twee bommen af.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 CDA-leider Buma noemt premier Rutte in De Telegraaf een tjaka-premier. De woorden van Rutte bij de presentatie van het Sociaal Akkoord zullen het vertrouwen in de economie niet herstellen, zegt Buma. Zometeen in dit Radio 1 Journaal legt Buma uit wat hij bedoelt met tjaka-premier. Belastingontwijking door de Oranjes is een private zaak, staatssecretaris Wekers van Financiën, heeft dat gezegd in het tv-programma Paul en Witteman.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 In Venezuela is Nicolas Maduro officieel uitgeroepen... tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Verzoeken tot een hertelling legt de kiescommissie naast zich neer... zegt correspondent Mark Bessams. Maduro zegt dat de oppositie een staatsgreep aan het plannen is. Capriles die zegt weer dat de regering dat gebruikt om de aandacht af te leiden. Beiden zeggen dat er uh, gevaar is voor geweld... Maduro won de verkiezingen met 50,7 van de stemmen... tegen 49,1 voor zijn uitdager Capriles. Hij eiste hertelling omdat er bij het stemmen onregelmatigheden zouden zijn geweest. Ook de VS wilde dat Venezuela opnieuw zou tellen... omdat de verschillen tussen Maduro en Capriles te klein zouden zijn. In Rotterdam is een vrouw van 80 beroofd door twee jongens van 14 en 15. Ze werd van achter aangevallen en toen ze viel raakte ze gewond. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis... En de jongens, allebei uit Rotterdam... zijn kort na de overval opgepakt in het Kralingse Bos. In een woning in Dordrecht heeft de politie een dode aap gevonden. Het dier lag in de groentelaan van de koelkast. Bij een eerder bezoek aan de woning hadden agenten het dode dier al wel gezien. Maar ze konden niet geloven dat het echt een aap was. En daarom gingen hun collega's even later een kijkje nemen in de woning, zegt de politie. Die hebben bij de mensen aangebeld en het gewoon recht op de mannen gevraagd... van onze collega's die hier eerder waren. dachten een aapje in de woning te hebben gezien... En toen ging de koelkast open en kwam het dode aapje uit de koelkast. En toen kwam de aap uit de mouw. volgens de bewoners. Een Afrikaanse familie was de aap bedoeld om op te eten. Uitgezocht wordt om welke soort het gaat. Als de aap beschermd is, dan zijn de bewoners mogelijk strafbaar. Het weer eerst nog wel wat zon, maar geleidelijk krijgt de bewolking de overhand. Op veel plaatsen is het droog, maar in het zuidwesten en noorden zou wat regen kunnen vallen. Het wordt 15 graden in het noordwesten, 18 graden in het zuidoosten. Morgen blijft het tamelijk bewolkt en wordt het in het zuiden weer 20 graden. Later in de week meer zon, maar dan wordt het wel weer kouder. bij de ANWB, Erwin de Hart. In Drenthe, Gelderland en Overijssel komt nog plaatselijk dichte mist voor. Verder is de normale spits met 130 kilometer alles bij elkaar. Met de meeste files rond Amsterdam en Rotterdam op dit moment. Bijzonderheden op de A50 Arnhem richting Os. 8 kilometer tussen Renkem en de Waalbrug bij Ewijk. 7 kilometer op de A59 Zonzeel richting Os. Tussen Terheide knoopt Hooipodder. Er is een ongeluk net gebeurd. Er was ook een ongeluk op de A59 zonsheel richting Os. De weg is weer vrij, maar tussen Drunen-West en Nieuwkuik Nieuw staat nog wel 5 kilometer. En zo dadelijk het laatste nieuws vanuit Boston van Wessel de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 Benieuwd wat een vaste medewerker werkelijk kost? Kijk op vastofinterim.nl. Jod maakt wendbaar. Voorsprong boeken: Kijk voor Accountview bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Het sociaal akkoord leidt vooralsnog niet tot een gezamenlijke aanpak van de crisis. Ja, het is ook nog niet duidelijk hoe vast die afspraken staan. Die zitten wat mij betreft in beton, nou en Maar daar komt minister Ascher van Sociale Zaken ook alweer van terug. Zomaar eens horen wat CDA-fractievoorzitter Buma daarvan vindt. Eerst gaan we naar Boston. Want de marathon daar eindigde gistermiddag Amerikaanse tijd in een nachtmerrie. Bij de finishlijn gingen twee bommen af... Er vielen drie doden en meer dan 130 mensen raakten gewond. Lopers, maar ook veel toeschouwers. Er liepen 73 Nederlanders mee. En een van hen was Anneke Knol. En ze was net over de finish gekomen toen ze opeens een explosie hoorden. Dat was een, een, ja, het klonk als een heel zwaar kanon, zeg ik maar even. Dus je weet ook gelijk dat het een explosie is. En je voelde ook dat het een explosie was. Dus ja, dan draai je om, want dat was uh, achter me. En ik zag dus de rookwolk ontstaan bij de finish, waar ik net over was gekomen. En pas daarna was er een tweede explosie met nog een keer een, een stofwolk. En toen was eigenlijk de hele straat in één keer een, een ravage. En begon iedereen te rennen en was er paniek. En uh, moest ik ook gaan rennen. Ja, en de lopers, waaronder dus Knol, besefte ook niet gelijk wat er aan de hand was. Aan de ene kant denk je het ergste en aan de andere kant kan het natuurlijk ook iets anders zijn. Dus je realiseert je niet alles, maar er gaat wel heel veel door je heen. En zeker als je in zo'n grote mensenmassa staat en je staat in zo'n centrum uh, als, uh, als Boston... Ja, dan, uh, dan is dat uh, heel chockerend uh, uh, en heftig en ook gewoon heel eng. Ja, dat is ook te zien op de vele beelden die inmiddels beschikbaar zijn die we langs zien komen op verschillende media. Veel verwarring was er in de omgeving van het terrein. Ja, daarna kwam die massa weer tot stilstand. En toevalligerwijs stopte ik bij een hele rij vrijwilligers die de, die de medailles aan het uitdelen waren. En die hingen mij een medaille om. Dat klinkt een beetje gek, maar ja, die stonden daar ook een beetje te kijken van uh, uh, wat doen we nu? Uh, ja, en toen zijn we weer verder gaan, uh, gaan lopen. Toen Op een gegeven moment kwamen er ook instructies hè, van politie. Die kwamen gelijk aan uh, alle sirenes. Want eerst was het nog stil na die explosies. De meeste slachtoffers lijken toch gevallen te zijn. In het publiek stonden een half miljoen mensen langs de kant. En tussen dat publiek stond ook de partner van Anneke Knol. Hij had mij uh, net uh, aangemoedigd en een stukje met mij meegelopen... omdat ik het erg moeilijk was in die marathon... Uh, richting de uh, finish en had me toen uh, weer uh, losgelaten zeg maar om uh, de metro te nemen naar uh, het laatste stuk die metro uh, miste die en de volgende metro ging ook niet meer want die is gelijk geëvacueerd. Nou, wij hebben elkaar uh, gelukkig weer uh, kunnen vinden uh, met behulp van uh, mobiele telefoons uh, na de finish maar we waren dus wel heel erg bezorgd uh, over elkaar. Een van de 73 Nederlandse lopers in de Boston Marathon. Nederlandse loopster dus Anneke Knol. En ze beseft dat ze veel geluk heeft gehad. Onze correspondent Wessel de Jong is in Boston ook. Um, Wessel, wat duidelijk wordt van onder andere Anneke Knol... is dat er veel paniek en angst is geweest. Hè? Weet jij of de hulpverlening en de politie snel ter plekke was? Er was al ongelooflijk veel politie op de been... Zo'n zo, zo marathon gaat gepaard met ongelooflijk veel politie. Die heeft ook uh, wat ik begrijp uit de verhalen ook behoorlijk alert opgetreden. Ze hebben dat dat gedeelte waar die bommen afgingen, hebben ze meteen afgezet. De groep die er nog aankwam, die daar dus overheen moest... hebben ze meteen tegengehouden, teruggestuurd. De mensen die daar nog op het traject waren, het getroffen traject waren... hebben ze meteen van de weg afgestuurd... zodat de hulpdiensten, de politie daar allemaal makkelijk uh, doorheen konden. Uh, uh, dat alle ambulances ook direct daar overheen konden. Er dus eigenlijk ook geen gewonden geselecteerd te worden. En er was ongelooflijk veel medisch personeel, ook om, om, om, om, om marathon... Lopers die gewond raken of de, de, de race niet meer aankunnen om die te kunnen verzorgen. Die mensen waren allemaal op de en die konden gewoon meteen aan de slag. En ook die mensen dan en masse afvoeren richting, richting ziekenhuizen. Ja, Wessel, zeker na 9-11 zijn grote evenementen natuurlijk goed beveiligd. Ook bijzondere dagen, veel politie op de been. Was er sprake van enige dreiging, enige terroristische dreiging in Boston? Nou, wat ik begrijp, Grijpen is dat er werkelijk geen enkel signaal is geweest, iets van een, van een waarschuwing. Tenminste, wat mij nu bekend is, was dat er absoluut niet. Maar er waren hier wel bijvoorbeeld uh, sluipschutters op daken. Nou, dat zou je denk ik toch bij ons tijdens een marathon zou je dat niet zien. Er waren heel veel uh, explosieve speurhonden, hebben de hele route hebben die, hebben die afgezocht... Uh, ...kort voordat, uh, voordat de marathon begon. Er waren uh, alle mogelijke SWAT-teams ook plek, hè, van die, van die zwaar bewapende, zwaar bewapende politieeenheden. Dus ze waren wel op alles voorbereid. En dat geeft alleen maar aan toch... hoe goed gepland toch ook die aanslag is geweest. Het feit dat, dat, dat die dader of daders... Eh, onduidelijk nog... het feit dat die in staat zijn geweest... Eh, ondanks die, die, die, die geweldige veiligheid... dat die toch nog die, die explosieven hebben kunnen plaatsen... betekent wel dat, eh, dat het goed gepland is geweest... en dat er goed over nagedacht is geweest. Even over die daders. Want we hoorden president Obama eerder deze uitzending al eventjes. Die reageerde vannacht uiterst terughoudend, hè? Als het gaat om uit welke hoek deze aanslagen komen, zullen we even terugluisteren wat hij zei. We still do not know who did this or why, and people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts. But make no mistake, we will get to the bottom of this, and we will find out who did this. We'll find out why they did this. Ja, Obama neemt dus niet de woorden act of terrorism in de mond. Waarom is dat, denk je? Nee, daar is hij heel voorzichtig mee en dat zegt hij eigenlijk ook al in, in, in dit citaat. In dit citaat. Ik, ik, wil niet, ik wil niet geen voorbarige conclusies trekken. I, I will not jump to, uh, jump to conclusions. En dat, moet, dat raadt hij ook iedereen af om dat te doen. mogelijke verklaring daarvoor is, uh, je herinnert je nog de aanslag op het uh, Amerikaanse consulaat in Libië... Um, over de manier waarop het Witte Huis toen daarna informatie heeft verstrekt over die aanslag. Daar heeft hij ongelooflijk veel problemen mee gehad. Daar heeft hij ongelooflijk veel kritiek over gehad. Over hoe het Witte Huis daar spontaan op reageerde. Dat heeft hij willen voorkomen. Vandaar dat hij al die slagen om de arm houdt. Maar goed, dat het om terrorisme gaat. Dat blijkt wel op de manier waarop die bommen zijn geplaatst. Die twee bommen zo vlak na elkaar dat die afgingen. Die waren er echt op gericht om maximale paniek te veroorzaken. En dus terreur te wat wat wat wat ook gelukt is. Maar daarna kwam natuurlijk wel degelijk kwamen stafmedewerkers van het Witte Huis met mededelingen dat dit toch wel uh, zeer terroristische trekken had uh, deze aanslag. Ja, en heeft natuurlijk grote invloed in de Verenigde Staten, want het is alweer even geleden dat er echt een aanslag was op Amerikaanse bodem. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is zeker een hele tijd geleden. 9-11 was natuurlijk toch de grootste. Daar, zal bijna, daar zullen geen aanslagen meer overheen gaan. Van een van, van, van dergelijke grote, grote omvang. Dat, dat, dat zal niet snel meer gebeuren. Maar juist doordat 9-11 zo ongelooflijk vernietigend is geweest... en duizenden slachtoffers heeft gemaakt... en toch een trauma heeft achtergelaten. De reflexen van 9-11... en dat blijkt natuurlijk wel uit de beveiliging van deze marathon... Dat die, die, die was toch... Bijna draconisch zou ik die willen noemen. Die reflexen zitten er nog, zitten er nog steeds in. Dat, dat, dat, is nog steeds, dat is nog steeds aanwezig. En vandaar dat nu ook, geloof ik, ik denk... Iedere, iedere Amerikaan die iets van terrorisme weet en van bommen weet... is nu hier in Boston en, en, en doet, doet onderzoek. Wessel de Jong, dankjewel. Vanuit de Boston deed verslag voor hem daar midden in de nacht. En mocht er nieuws nog weer komen uit Boston... hoort u dat natuurlijk gelijk bij ons. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. 16 minuten over 8. Wij gaan naar de Nederlandse politiek. Premier Rutte is een Tjakka-premier en een windvaan. En minister van Sociale Zaken, Asscher, heeft in plaats van een uitgestoken hand, een uitgestoken vuist. Zegt CDA-leider Hibrant Buma vandaag in de Telegraaf. Nou, dat vraagt om een toelichting. Meneer Buma, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Rutte is een Tjakka-premier en een windvaan. Hoezo?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 Maar dit is niet de manier waarop je solide Nederland uit deze crisis helpt. Wat had hij dan moeten zeggen, meneer Buma? Uh, duidelijkheid over het akkoord. Kijk, het grote punt is dat bijvoorbeeld als het gaat over de WW: de bonden zeggen het blijft drie jaar. De anderen zeggen nee, het is twee jaar. Als het gaat over de aanvullende bezuinigingen voor 2014 zegt de Halbe Zijlstra, we gaan zeker naar de 3%. Dan zegt de FNV, nee, we laten het zoals het is. De premier zegt, we wachten het af. Ja, als je een akkoord sluit, dan kan het niet zo zijn... dat je enkele dagen later al allemaal iets verschillends zegt. En alleen nog maar Nederland één ding smeekt, ga geld uitgeven. Wat zou het alternatief dan zijn? Want zou u, uh, meneer Buma, even inhoudelijk ingaan op uh, dat akkoord... bijvoorbeeld wel die uh, 4 miljard ruim 4 miljard aan bezuinigingen... nu willen doorvoeren? Nou, ik wil allereerst weten wat er nu in het akkoord is afgesproken. Ah, maar ik vraag wat u zou willen, meneer ja, Buhmer. Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar mij gaat het erom dat als je een akkoord sluit, dan kan daar van alles in staan over die bezuiniging. En ik kom daar zelfs zo op. Mm -hmm. Maar je moet wel allemaal hetzelfde zeggen. En mijn stelling is dat het natuurlijk nodig is om tij in tijden dat er geen geld is te bezuinigen. We geven het komend jaar 20 miljard euro meer uit dan er binnenkomt. Dat is niet houdbaar. Nee. Maar vooral voor 2014 en vooral op de langere termijn. En wat ik bijvoorbeeld van het akkoord zou willen weten... en waar ik de premier niet over gehoord heb... is wat dit akkoord betekent voor de langere termijn... voor de houdbaarheid voor de financiën... voor de werkgelegenheid, voor de lasten van burgers. Daar moeten we de antwoorden op krijgen. En in plaats daarvan worden we opgezadeld met een smeekbede... alsjeblieft koop een auto of een huis. En als je het niet doet dan ga ik miljarden bezuinigen. Ja, dat is niet wat vertrouwen werkt. Ja. Maar meneer Buma, als u die toelichting krijgt... zou u er dan mee in kunnen stemmen? Tenminste, met onderdelen van dat akkoord. Die komen natuurlijk niet in zijn geheel voorbij... maar die komen in wetgeving dan uh, wel richting u. Zou u er dan mee akkoord kunnen gaan of mee kunnen doen? Nou, ik vind zeker dat uh, ik met het CDA, ook al ben ik een oppositiepartij... de verantwoordelijkheid heb om met een positieve insteek naar zo'n akkoord te kijken. Dus ik ga kijken wat er precies voor wetgeving komt. Dat zegt u terecht, want dat weten we nog niet precies. Maar ik realiseer me heel goed dat als je een akkoord sluit... en je vindt het belangrijk dat je niet één op één je eigen wensen krijgt... dus ook voor het CDA betekent dat. Ik zal niet één op één zeggen... dit is ons uitgangspunt, dit is ons verkiezingsprogramma. Dat moet erin staan. Maar ik vind dat de richting er echt wel in moet zijn. Meer banen, overheidsfinanciën, structureel op orde... en niet verdere verhoging van last van burgers. Ja, Toch is dat wel lastig, afmeken. meneer Buma. Want u heeft in maart ook al gezegd dat um, het belangrijk is... om te luisteren naar werkgevers en werknemers. Hè, dat dat um, goed zou kunnen zijn voor de economie. Uh, ja, Dat heeft dit kabinet gedaan. En u begint toch weer te klagen? Nou, het, het punt vind ik nou juist dat het nadat het een akkoord heeft gesloten er niet duidelijkheid is gekomen over wat dat akkoord is... Maar iedereen iets anders zegt. En ik weet één ding, als je een dag na een akkoord... het al op drie manieren kan uitleggen... dan is er blijkbaar iets niet goed afgezegeld. En wat ik in de richting van de premier zeg... dat is dat je dat niet kan oplossen... door je handen in de lucht te gooien en te zeggen van... nou ja, koop in ieder geval iets. Het geeft niet wat. Koop een auto, koop een boot. Ja, dat vind ik niet het signaal wat je geeft aan mensen... die hun baan dreigen kwijt te Bedrijven die failliet dreigen te gaan, er is echt iets aan de hand. Dat ademt dat hele akkoord ook uit. En dan is er maar één vraag... Ga dan met z'n allen, degenen die het akkoord hebben gesloten, hetzelfde zeggen en dat uitvoeren. Dan weten de andere partijen, maar dan weet vooral Nederland ook waar het aan toe is. cj rijder Sibrand Buma, dank u wel. Graag gedaan. Eerst informatie bij de ANWB Erwin de Hart. Nu 190 kilometer alles bij elkaar, er zijn wat ongelukken gebeurd. Bijvoorbeeld op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen, bij Vlaardingen Oost. Daar is de rijstrook dicht uh, na een autobrand, 2 kilometer file. Er staat een andere auto in brand op de A7, Duitse grens, richting Groningen, bij Euvelgunnen. 4 kilometer file staat erachter. op de A12, Den Haag, richting Utrecht. is een ongeluk gebeurd bij de Meeren. Tussen Woerden en de Meeren staat 6 kilometer, daar is de rijstrook dicht. Het is tien minuten voor half negen. Wij gaan doorpraten over microplastics. U heeft er eerder vanochtend al wat over kunnen horen. Het gebruik daarvan in cosmetica moet binnen Europa worden verboden. Staatssecretaris Mansveld van Milieu gaat in Brussel lobbyen voor zo'n verbod. Microplastics zijn kleine stukjes plastic die in cosmetische producten zitten. Bijvoorbeeld in shampoo, oogschaduw, tandpasta ook trouwens en in scrub. Volgens milieuorganisaties zorgen microplastics voor een enorme afvalberg. Het komt ook... Um, terecht in het water. In ieder geval moet het veel moeite gedaan worden om het eruit te houden. Een milieuramp van ongekende omvang, zeggen zij zelfs. Mevrouw Mansveld, goeiemorgen. Goedemorgen. Zegt u dat ook? Het is zo dat microplastics niet in water thuis of in afvalwater thuis horen, niet in producten thuis horen. Dus wat wij willen is bronbeleid om te zorgen dat er alternatieven komen. En wij geen microplastics meer terugvinden in onze spullen en ook niet in het afvalwater. U heeft het over bronbeleid, dus dat ja. leidt om tot een verbod, neem ik aan? Ja, wij willen graag een alternatief voor microplastics. Dat zou kunnen, bijvoorbeeld door middel van notenschillen. Oké, okay, dus in plaats van microplastics noten schillen... maar het lijkt mij dat je dat Europees moet regelen en niet moet beperken tot Nederland. Ja, dat klopt. Het uh, grootste gedeelte van het producten, ongeveer 80%, komt uit Europa. Mm -hmm. En het is belangrijk dat je door middel van bronbeleid... dus bij de bron beginnen, zorgt dat die microplastics niet meer in de producten komen. En alternatieven, zoals bijvoorbeeld noten schillen worden gebruikt... is wel duurder, maar ook duurzamer en gezonder. Is de rest van Europa, mevrouw Mansveld, ook overtuigd van het belang daarvan? Um, Weet u dat al? Ik denk dat als je kijkt naar het milieubeleid Europees... dat dat inmiddels goed doorontwikkeld is. Je ziet dat al veel milieuwetgeving via Europa loopt. En ik heb er alle vertrouwen in dat ook hiermee dat gaat lukken. Maar is microplastics al een thema, Europees? Ja, dat is al een thema, maar nog niet voldoende... en nog niet zodanig dat er een verbod op komt. Dus dat is de reden waarom we het weer stevig willen agenderen... in de volgende Milieuraad. Oké, okay. ja, nou duurt het in Europa altijd eventjes. De Europese molens die uh, malen traag. Wat, wat gaat u in Nederland? in de tussentijd doen? Want ik kan mij voorstellen dat u uh, nou, Nederlandse producenten... U misschien ook kunt aanspreken, al en consumenten ook. We hebben contacten met de branche gezien. Dat de branche ook zelf zegt van ja, eigenlijk uh, zouden er, zou er alternatieven voor moeten komen. Unilever en... is daar al mee bezig, hè? Ja, klopt. Wat doen zij al? Wat zij uh, doen is, uh, wat ik net al zei, alternatieven zoeken voor de microplastics... Uh, in, in een aantal verzorgingsproducten. Oké. Okay. Dus zij zitten al aan de noten schielen. Um, ik weet niet of ze notenschillen gebruiken. Het is een uh, aansprekend voorbeeld als alternatief. Dan snappen mensen wat het verschil uh, is tussen microplastics en een duurzame stof. In dit geval notenschillen. Ja. Je ziet dat de branche zegt van ja, we zien dat. Uh, um, ze verwachten binnen een jaar, anderhalf jaar... dat een groot deel van de bedrijven alternatieven uh, heeft voor de, uh, voor, de, voor de producten. En in die tussentijd moet de consument geïnformeerd worden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Plastic Soup Foundation... die hebben een app ontwikkeld. Daar kun je met je iPhone... Of de microplastics in een, uh, in een uh, product zitten. Groen zegt geen uh, microplastics. Rood zegt microplastics. En oranje zegt dan microplastics. Maar ze zijn op weg naar een alternatief. Ja, nog even over het bedrijfsleven, want u vindt het natuurlijk uh, uiteraard beter als ze dat zelf gaan oppakken en dat zelf uit die producten gaan halen. En mocht dat nou toch niet snel genoeg gaan, overweegt u dan toch een verbod? Nou ja, we overwegen zo en zo een verbod. Ik denk dat dat via Europees beleid moet. Slechts 20% komt vanuit Nederlandse uh, organisaties. Dus het is gewoon belangrijk dat dat Europees geregeld wordt. En uh, tot die tijd zullen wij geen Nederlands verbod doen. We, uh, uh, we regelen dat via Europese wetgeving. Het is weinig zinvol om dat via Nederlandse wetgeving te doen. Hm. En we zullen dus Europees uh, aansnijden, oppakken en regelen. Een rare vraag mevrouw Mansveld, maar waarom zit er eigenlijk plastic in mijn shampoo? Nou, dat is een hele goede vraag. Het is goedkoper dan bijvoorbeeld de notenschillen En eh, de branche kiest natuurlijk voor een zo laag mogelijke kostprijs van producten. Maar wat doet het in dat product dan? Um, dat weet ik niet. Ik denk dat het een soort bindvorm is van het product... om het product een bepaalde substantie te laten zijn. En daar hebben we alternatieven voor. Goed. Staatssecretaris Mansveld, van Milieu, dank voor de toelichting. Graag gedaan, prettige dag. Hetzelfde. Dan de binnenvaartschippers. Die zijn ontevreden en die ontevredenheid uiten ze door op hun toeters te drukken. Marco B. Visser. Ja, ik, uh, ik hoop dat je me kan, uh, kan horen. Zeker. Dit, is het, uh, dit is het geluid uh, vanuit uh, de Antwerpse haven, de straatsburgdok. Dat gedeelte van de Antwerpse haven dat wordt op dit moment uh, afgesloten... Er gaan een paar binnenvaartschepen dwars uh, over dat stukje van die haven liggen. En dat betekent dus dat er in ieder geval de komende uren hier geen, uh, geen scheepvaartverkeer mogelijk is. Dit is dus eigenlijk, ik ga het maar eventjes vragen aan meneer De Bel van uh, de Belgische vakbond Onsrechter, Is dit nou een blokkade? Want dat mag toch eigenlijk niet? Nee, dat is geen blokkade. We willen attentie uh, krijgen van de collega's. Dat we eigenlijk niet meer onder kostprijs willen vervoeren. En dit moet dan ook vastgelegd op, uh, op Europees niveau. Ja. En we gaan zo verder dat we het uiteindelijk krijgen wat we willen. Dus we zijn vastberaden, we gaan gewoon door. Ja, nou dat is hier in ieder geval duidelijk te zien. Steven Peleman heeft ook een hele mooie toetser. Laat hem nog eens even horen. Dit is een echte. Ja. Prachtig. Ja, daar uh, proberen we een beetje de aandacht mee te trekken hè. Nou, ik ben er in ieder geval, dus dat is gelukt. Ja, oké. Okay. Wij staan hier nou al een tijdje op de kader met elkaar te praten. Hè? Van hoe is het nou mogelijk dat je onder de kostprijs vaart? We hebben een vrije markt, een vrije transport in Europa. Leg me dat nou eens uit. Wie bepaalt de prijs? Uh, dat zijn de verladers en de bevrachters in grote mate. Die bepalen de prijs en die drukken de prijs zodanig. Uh, we weten ook niet, er gaat meer geld om, maar waar dat het uiteindelijk komt, ja. weten wij niet. Maar zeker en vast niet bij ons. Ja. Maar dan dicteren ze u een prijs ja. en dan kunt u toch ook nee zeggen? Inderdaad, dat doen we nu massaal. Ja. Dus, uh, en we hopen dat we meer Maar, u proberen... zegt massaal, maar er wordt al jaren onder de kostprijs gevaren, ook door u. Uh, ja ik heb het geluk gehad wij hebben nog een container trafiek kunnen doen waardat ik uh, aan, aan de kost kwam ja. maar waarom, vaart u on, waarom varen jullie onder de prijs ja omdat we nu geen nu Wat zegt we... U? iedereen moet zijn kosten betalen hè tegenwoordig ja. we zijn menu bouw met oude scheepen het mag taaiek niet uit. het, het probleem is gewoon ja iedereen moet zijn werk kunnen voort ja. Je zonder wilt doorwerken in de te zitten maar niet op het principe van al die andere schepen. Ik ja. zal die namen niet voor geven, maar ook de landen ook niet. Maar ze moeten ook bekijken wat we willen van ja. veranderen. Ja. En dan zijn er dus bijvoorbeeld bepaalde ondernemers... die krijgen nog een financiering van de bank... waardoor ze kunnen blijven varen... Ja. Ja, dat zijn ja, financieringen niet. Dat zijn gewoon uitstellen van een bank of, of, ja. of uh, ja, een maatregel van een bank... Uh, waardoor dat ze zeggen van je kunt toch verder blijven gaan. Maar ja. uh, dat, dat, dat is niet de bedoeling. Uh. En dan dus onder een, onder een bodemprijs eigenlijk? Eigenlijk ja onder een bodemprijs. Dus de, de, de bank laat het mogelijk eigenlijk uh, door te blijven financieren... Ja. dat men onkostprijs kan varen. Dus uitstellen van, van kapitaalaflossing, zelfs uh, tot, tot uitstellen van, van renteaflossing... Ja. En dan krijg je natuurlijk een hele gezonde situatie. Want als je vijf jaar onder kostprijs werkt, ja. dan kost tien jaar voordat je voor je truc kunt inhalen. Die vijf jaar kost je nog tien jaar extra. En zo gaan we verder. Nou, ik, de boodschap is duidelijk, denk ik, hier vanuit Antwerpen. Mogen we hem nog één keer horen? Even. Ja. Voor, de, voor de. Nou, goed uit zover. Antwerpen. Oh, die ja, ja. was er nog. Ja, ja heel goed. Pak op die vissen. Vanuit Antwerpen, dus. En zo dadelijk, na half negen, een reportage uit uh, Venezuela. Spanning loopt daarop nadat besloten is om geen hertelling te houden. En Maduro tot president is benoemd. Blijf luisteren. Op de nieuwe mobiele site van Management Boek kun je uit 18.000 artikelen kiezen. En ze zijn snel voor negen uur s avonds besteld, is morgen al in huis. Management Boek op mobiel. Gewoon meer. leesbril. Uh, leesbril! Lees.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 uw erkende schilder Laat uw huis weer stralen. Kijk op Laat uw huis weer stralen.nl. Ook logisch bij je hosting: krachtige VPS hosting voor grote websites. Jourhosting.nl. Dit is Radio 1. Half 9. Het NOS Journaal nu. Door het meegens.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 Het federaal pakket in België zegt dat de actie vooral gericht is tegen groepen die jongeren ronselen om te gaan vechten in Syrië. Zometeen meer hierover van onze correspondent Joris van Poppel.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 In het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea is een helikopter van, uh, van het Amerikaanse leger neergestort. De Amerikaanse Black Hawk is neergekomen in een gebied in het noorden van Zuid-Korea, zo'n 20 kilometer van de grens met Noord-Korea. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Er zouden twaalf militairen aan boord zijn van de heli. Het is nog niet bekend hoe ze eraan toe zijn, maar er zouden geen doden zijn. En in Venezuela is Nicolas Maduro officieel uitgeroepen... tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Verzoeken tot een hertelling legt de kiescommissie naast zich neer. Maduro won de verkiezingen met 50,7 van de stemmen... tegen 49,1 voor Capriles, zijn uitdager. Capriles eiste een hertelling... omdat er bij het stemmen onregelmatigheden zouden zijn geweest. Nou, zo'n hertelling komt er niet. Dat zijn de hoofdpunten.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 Uh, vrijdag, een paar buien en in het weekend weer droog weer. En dan hebben we temperaturen van ongeveer 11 graden. Inmiddels is het op de weg wat drukker. Er de hart? <laughs> ja, wat drukker. De dagelijkse files zijn gelukkig aan het oplossen. Maar er staan wat langere files door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A12 Den Haag richting Utrecht. Er staat 8 kilometer tussen Nieuwebrug en de Meren. De weg is wel weer vrij net, dat is goed nieuws. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knoop het Ridderkerk en Terprekseplein 4 kilometer. Door een kapotte auto is daar de rechterrijstrook rijstrook dicht. En ook een lange file op de A59, zonzeel richting Os. Tussen afrit Dussen en Nieuwkuik, door een eerdere autobrand, 10 kilometer.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 het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks bespreken we het laatste internetnieuws... doen we uiteraard met Roland Stekelenburg, die is weer terug. Maar we beginnen met invallen in België. Ja, op vijftig plekken zijn die gedaan door politie en justitie... in Antwerpen en Brussel bijvoorbeeld. Het heeft te maken met een grootscheepsonderzoek naar jongeren... die geronseld worden om naar Syrië te gaan als jihadstrijder. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Uh, Joris, we hoorden net ook al dat er arrestaties zijn verricht. Wie hebben ze opgepakt? Nou, de belangrijkste is Fouad Belkacem, dat is de leider van Sharia for Belgium. Club jonge extremisten die er worden van verdacht dat ze veel jongeren hebben geronseld om te gaan strijden in Syrië. Club die al een jaar of uh, twee, drie bestaat, opereert vanuit Antwerpen. Nou, die Belkacem was de leider, die zat thuis met een enkelband veroordeeld wegens aanzetten tot haat. Maar is nu deze ochtend van zijn bed gelegd en opnieuw gearresteerd in het kader van onderzoek naar ronselpraktijken. Ik dacht dat Sharia voor België uh, was opgeheven. Uh, ja, dat klopt. Uh, vorig jaar heeft uh, Belkacem laten weten dat zijn organisatie uh, bij deze is opgeheven. Uh, dat was toen omdat Belgische justitie en de politiek probeerden om een of andere manier die organisatie te verbieden. Maar dat blijkt juridisch blijkt dat heel moeilijk te zijn. Toen heeft Belkacem gezegd, oké, okay, dan hef ik mezelf op. Zijn jullie meteen van het probleem af en kunnen wij niet meer vervolgd worden. Maar iedereen gaat ervan uit dat ze ondergronds door zijn gegaan. En ze zijn ook nog gesignaleerd met flyers en zo. Dus ze zijn, officieel bestaan ze niet meer, maar ze zijn er nog wel. Ja. En heeft de politie dan aanwijzingen dat die organisatie daarachter zit... achter het ronselen voor Syrië? Ja, vrij sterke aanwijzingen zelfs. Al is het maar omdat bijvoorbeeld uh, er is geflyerd bij een moskee... maar vorige week bij een moskee in worden geweest, daar zeggen ze... El Qashem en andere leden van Sharia for Belgium stonden hier voor de poort te flyeren... Eh, om leden te ronselen die later naar Syrië zouden gaan. Er zijn bijvoorbeeld ook videofilmpjes van waarin je ziet dat eh, leden van Sharia for Belgium... in Syrië aan het strijden zijn. Eentje is Jung Pontink, de jonge Vlaamse jongen... die op een bepaald moment heeft gekozen voor Sharia for Belgium... die nu strijdt in eh, Syrië. Zo zijn er nog een paar gevallen. Of dat allemaal keiharde bewijzen van ronselpraktijken zijn, dat zal moeten blijken natuurlijk. Maar het federaal pakket is er in ieder geval genoeg van overtuigd... om. Nou ja, deze invallen te doen en ze in beschuldiging te stellen. 46 invallen waren het deze ochtend in Antwerpen en Brussel. Verwacht je dan ook nog meer arrestaties, Joris? Dat is moeilijk te zeggen. Het uh, federale pakket zal later vandaag een persconferentie geven... om drie uur vanmiddag. Dan zullen we meer weten. Onder andere zijn er nog meer mensen. Want uh, Sharia for Belgium is een redelijk kleine club. Uh, 46 arrestaties. Dat duidt erop dat ze ook verder hebben gezocht... dat er ook uh, mensen van andere... Uh, de andere mensen die misschien geen lid zijn van Sharia for Belgium... dat die uiteindelijk toch nog zijn gearresteerd op verdenking van hondselpraktijken. Oké, okay. goed. Joris van Poppel met het laatste nieuws... over die invallen en arrestaties vanuit Brussel was die. gaan we naar Venezuela, want daar blijft het onrustig... na de verkiezingen van zondag. Die werden heel nipt gewonnen door Nicolas Maduro. De favoriet van de overleden president, Hugo Chavez en ook de aangewezen opvolger. De oppositieleider, Capriles wil een hertelling van de stemmen. Maar het lijkt steeds minder waarschijnlijk dat hij er ook echt gaat komen. Capriles diep zijn volgelingen op om te protesteren met potten en pannen. En dat gebeurde ook gelijk. Zo klinkt het als de hele wijk tegelijkertijd met lepels en stokken... op potten en pannen begint te slaan. Ze staan op balkons, hangen uit ramen en sommigen staan zelfs op het dak. Dit is een casserolazo. Een potten- en pannenprotest van de oppositie. Zo. Ik loop even naar de hoek van de straat, waar verkeer is, waar veel mensen zijn. De potten en pannen, vlaggen. Al de hele dag is de spanning voelbaar hier in Caracas. De oppositie zegt dat er is gefraudeerd en eist hertelling van alle stemmen. Maar de regering verwerpt die eis. Er is een gedeeltelijke hertelling geweest en dat moet maar genoeg zijn. Maduro is een paar uur geleden officieel door de kiescommissie tot president uitgeroepen. Ondanks het verzoek van oppositieleider Capriles om daarmee te wachten. Totdat alle stemmen zijn herteld. Venezuela! In Venezuela, zegt ze. Het is natuurlijk heel moeilijk om te weten of het nou in de hele stad zo is. Dit is een wijk van de oppositie, Altamira. Hier wonen de lagere middenklasses. Ik kan me niet voorstellen dat op dit moment in de sloppenwijken hetzelfde gebeurt. De machtsbasis van Maduro, die ligt niet hier. Die ligt in de andere wijken, de armere wijken van de stad. Daar kan ik nu niet naartoe. Maar hier in ieder geval, dit is een wijk van de oppositie en dat is te merken. Het is de vraag of het bij vreedzaam protest blijft. Maduro beschuldigt de oppositie ervan een staatsgreep voor te breiden. Capriles vreest dat de regering een excuus zoekt om het protest hardhandig de kop in te drukken. Beiden roepen hun aanhang op om deze dagen de straat op te gaan. Het belooft een spannende, grimmige week te worden. Onrust. Na de verkiezingen dus in Venezuela... Hoort u in deze reportage van onze correspondent Mark Bessems. Googelen aan de binnenkant van je bril. Dat zie je, Adriaan, maar dan anders. Blijf luisteren. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Een primeur is het voor het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Daar hebben ze namelijk een medicijnenrobot die veel preciezer werkt en het ziekenhuis heel veel geld bespaart. Ziekenhuisapotheker Ewout van der Garde legt uit hoe zo'n robot werkt. Nou, wat we hier hebben is de binnenkant van de robot en er zitten verschillende onderdelen in. Uh, helemaal aan de linkerkant zit een, een carousel met spuiten. Daar liggen lege injectiespuiten met naald in. En aan de rechterkant ligt een carousel met flesjes geneesmiddel.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 En daarna weegt de robot het flesje nog een keer om er zeker van te zijn dat het ook echt uit het flesje is, uh, is gehaald. En daarna draait de spuit naar beneden. En op de bodem van het apparaat zit een carousel met infuuszakken. Daarna komt de gewenste infuuszak komt, uh, onder de spuit te hangen. En de spuit wordt dan leeggedrukt in de infuuszak. Daarna wordt de infuuszak ook nog gewogen om er zeker van te zijn dat uh, het uh, toegevoegd is aan de zak. En als dat goed is, dan draait de carousel verder naar de uitgang...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 Je hoort het Erwin de Hart eerder al zeggen. Niet zo heel veel, maar vooral lange files, Erwin. Nog steeds? Uh, nou, nee, dat, uh, dat gaat de goede kant uit. Het is eenmaal zo kwart voor negen. Het wordt steeds korter, de files die er staan. Er zijn wel wat meer files bijgekomen de afgelopen drie kwartier... denk ik, uh, door ongelukken. Dus uh, ja, ik weet niet waarom dat is. Maar het is nou eenmaal zo. Op de A4, dat heb je soms. Dat, ja. dat heb je soms. En, uh, dat melden we dan hè? Op, de ja, A4, we op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij knooppunt Prins Klausplein bijvoorbeeld. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. 2 kilometer is de file op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Sjaarloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer. Daar is ook de rechterrijstrook dicht door een ongeluk. En door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht... op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug noordbrug vier kilometer file. Nu de Waterboys. Waterboys? Middelbare schooltijd. Ja, nou ja, voor jou dan. Ja, voor Alhoewel, ik zat erop ouwe. nog steeds. <laughs> nee, is niet waar. <laughs> ik was net weg. The Hole of the Moon. I pictured a rainbow. Minuten voor negen is het, hij naar het NOS Radio 1 journaal. Veel opwending vandaag onder programmeurs. Want Google heeft de specificaties bekendgemaakt van de Google Glass. Een bril met een ingebouwd schermpje, een camera en allerlei andere elektronica. Al een jaar geleden aangekondigd, al veel over gepraat. Maar nu worden de eerste serie brillen geproduceerd... en binnenkort aan ontwikkelaars geleverd. Bij ons internet-expert Roeland Stekelenburg. Roeland, vertel eens, wat is er zo bijzonder aan uh, die bril? Nou, het is toch eigenlijk de eerste computer die je kan dragen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus iets wat je op je hoofd zet in dit geval. Uh, er zit een heel klein schermpje bij je wenkbrauw. Mm -hmm. uh, waardoor je dus, uh, ja, als je dat ding op hebt, daar allerlei dingen op kunt uh, projecteren. Um, het is dus een schermpje, wat, wat, uh, omdat het zo dicht bij je oog zit... eigenlijk best wel weer groot is en met een hele mooie resolutie. Dat hebben ze dan vandaag allemaal bekendgemaakt. Dus kun je kwalitatief goede dingen opdoen. Er zit ook een fotocamera, een videocamera zit erin, een microfoon. Yeah. Uh, je kunt audio uh, afspelen, maar ook heel innovatief... niet via de bekende oordopjes, maar via beengeleiding. Dat betekent oh. dus dat je muziek via <laughs> je schedel, via de botten... Naar je trommelvlies geleid. Waardoor je... Via trillingen, neem ik aan. Via trillingen. Je hele hoofd wordt een membraan of zo. Eigenlijk wel. Ja. En uh, er zit een accu in die gewoon een dag meegaat. Uh, dus ja, in principe moet je daar een hele dag leuke dingen mee kunnen doen. Hm. Hij ziet er uh, enigszins futuristisch uit. Ik zie je wat fotootjes. Uh, een beetje, beetje Star Trek is het wel. Maar één poot is, is dik. Daar zit alles in. Daar Eén zit alles in. En die poot is ook een aanraakscherm. Dus dat is een van de dingen waar je mee kan bedienen. Uh, dus daarmee kun je door je applicaties. Uh, swipen, zoals dat dan heet, mm -hmm. uh, met een, een aanraakscherm. Uh, verder wordt hij uh, met je stem aangestuurd. Dus je kunt gewoon zeggen wat dat ding moet doen en dan gaat hij het voor je doen. Wauw, microtechnologie, hè? ongelooflijk dat dat allemaal... Want Marcel heeft inderdaad hier een, een, een plaatje, het is, het is heel klein. En je kan ook, het is de bedoeling dat je, dat je het als bril gebruikt? Dat, ja, je, je, dat je er een, doorheen kijkt? En... Nee, er zitten zit geen glazen in, het heeft alleen dat schermpje... Uh, er zijn verschillende versies natuurlijk van. Maar in principe gaat het niet om de glazen die je voor je oog hebt. Maar voor mm. het schermpje wat net boven je oog zit. Ik kijk dat zit... prettig, denk je? Wat... Ik heb hem opgehaald yeah. in Austin, op South by Southwest. En ja, je moet er even aan wennen. Uh, maar daar win je heel snel. Je hebt tegenwoordig ook al skibrillen, waar dat in zit. Dus dat je een schermpje in je bril hebt... waarop je kunt zien waar je bent en hoe hard je gaat. En, en dat soort dingen. Nou, Op dit ding ga je dus ook je, kun je je mail bekijken. Je kunt Google Maps zien. Je kunt... Uh, aantekeningen uh, zien. Je kunt uh, van alles en nog wat uh, daarmee gaan doen. Niet voor kinderen? Google raadt hem af voor gebruik voor kinderen onder de 13. En het is ook heel lastig als je zelf een bril al op hebt... dan schijn je er duizelig van te worden. Um, dus ja, er zijn wel wat beperkingen uh, wat dat betreft. En wordt dit, denk je, onderdeel van het straatbeeld? Dat mensen met zo'n ding op gaan lopen? Want je ziet ze nu al af en toe zo uh, lopend en kijkend op de telefoon. Dat is misschien gevaarlijk. Hoe, hoe, hoe kijken mensen tegen dit dingen? aan? Het zou kunnen. Uh, kijk, het is toch wel handig dat je je telefoon natuurlijk niet vast hoeft te houden. Mm. Uh, want dat, dat maakt uh, deze bril eigenlijk mogelijk: dat je zonder met je handen vrij al die dingen ook kunt doen. En ik kan me best voorstellen dat in de gaming of in de medische wereld. of uh, opleidingen, weet je wel, waar je mensen onder job wil trainen. of bewaking of het leger. Dat in dat soort sectoren dit ongelooflijk handig is. Of het Google mikt natuurlijk wel op algemeen publiek, ze positioneren hem echt als een apparaat wat je gewoon de hele dag op kan hebben. Uh, maar of dat gaat gebeuren, ja, dat hangt van allerlei andere dingen af. Of het er ook geaccepteerd wordt. Want er zitten natuurlijk weer behoorlijke privacy-issues aan dit ja, apparaat. Bijvoorbeeld, en dat kost het, lijkt mij, kan ik mij voorstellen, niet heel goedkoop. Hij product. gaat niet goedkoop worden. De ontwikkelaarsversie is 1500 dollar. Hij zal uh, wel onder de duizend komen dit jaar... als hij voor de consumenten beschikbaar komt. Maar ik denk vooral die privacy-issues... Want waarom is dat zo belangrijk? Jouw Je kunt straks met dat ding alles fotograferen en opnemen... zonder dat mensen het in de gaten hebben. Er zijn in Amerika al cafés die hebben gezegd... nou, wij willen dat ding hier niet binnen hebben... want dan kunnen onze klanten niet meer rustig zitten. Uh, en dat is natuurlijk een, een, een, ja, een heel, hele belangrijke uh, weerstand... die zou kunnen ontstaan tegen dit soort apparaat. Uh, nog heel kort het uh, horloge van Apple. Wat, wat, wat wordt dat? De ja, het is ook zo'n wearable zijn? device, ook zo'n uh, computer die je kunt dragen... zitten veel van dezelfde functionaliteiten in. Maar ja, je hebt het niet op je hoofd, dus je ziet het niet. Dus uh, ik verwacht zelf dat dat ding eerder geaccepteerd gaat worden... Uh, dan de bril van Google. Maar ja, wie ben ik? We zullen het zien. Jij bent Roland Stekelenburg. Bedankt. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Wat gebeurde er bij de finish van de Boston Marathon? Iedereen is op zoek naar de antwoorden op deze vraag, maar er is nog veel onbekend. De politie van Boston doet zijn uiterste best de onderste steen boven te halen. Politiecommissaris Ed Davis tegen onder andere NBC News op een persconferentie. This, this act will not be, uh, taken, uh, in stride. We will, uh, turn every rock over to find the de Post Online vat de laatste uren samen van de explosie... bij de Oudste Marathon, Stadsmarathon ter Wereld. Volgens een laatste update gaat de FBI uit van een terroristische aanslag. In een voorstad van Boston wordt een woning doorzocht. schokkend beeldverslag van de gevolgen van de bomexplosies... is te vinden op de website van de Boston Globe. Een van de foto's op de voorgrond is een vrouw te zien die op de grond ligt. Ze heeft waarschijnlijk een flinke beenwond. Twee mannen helpen haar, Eén klemt haar been af. Maar overal op de stoep ligt bloed. Mensen op de achtergrond in gele hesjes helpen anderen... Andere die lukken overal op de weg liggen. Ook mijn nieuws dan. De eh, parlementaire enquêtecommissie, die onderzoek gaat doen naar de misstanden bij woningcorporaties, kan waarschijnlijk vandaag eh, echt van start. BNR meldt dat de Kamer eerst stemt over het plan van aanpak van de voorbereidende commissie. Waarna de commissieleden een voorzitter kiezen en dan de commissie haar eerste persconferentie houdt. PVV-Kamerlid Roland uh, van Vliet wordt vrijwel zeker voorzitter van de enquêtecommissie. Zoals uh, hij nu ook voorzitter is van de tijdelijke commissie. De Kamer besloot vorig jaar maart dat er een onderzoek moest komen naar de misstanden bij woningcorporaties, gebrekkig beheer, falend toezicht en de gevolgen voor huurders moesten onderzocht worden. Aanleiding waren onder meer natuurlijk de financiële problemen bij Vestia. Je vroeg je net af wat er uh, aan de hand is. Uh, hoe het gaat met Willem Middelkoop. Ja, nou, Twittert voortdurend over de vrije val van de goudprijs uh, Marktcommentator en goudspecialist Middelkoop. Die uh, schrijft bijvoorbeeld: sinds vrijdag is er uh, 12% meer goud op papier gedumpt. Deze week is hij in Zurich op de Denver Gold Show en spreekt er met tientallen edelmetaalproducenten. Mm, Oké. Okay. Ook de belangrijkste zakenkranten ter wereld, Financial Times, of The Journal, raken niet uitgeschreven over de daling van de goudprijs. Scherpste procentuele daling: 8,7% wel meer dan 100 dollar per ounce in één dag tijd. Zoveel is nog nooit gedaald in de afgelopen 30 jaar. En een analist in de Financial Times zegt... dit is een markt die zich nu nog maar op één ding richt. Haal me weg uit goud. Veel investeerders belegden in goud omdat centrale banken... vooral Amerikaanse veel geld in economie pompten. Verwachting was dat de inflatie daardoor zou toenemen... en dus het geld minder waard zou worden. Dan kon je beter in goud zitten. Maar nu blijkt dat effect toch wat uh, tegen te vallen.